7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.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 De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Oostenrijk lijkt te zijn gewonnen... door de kandidaat van de extreemrechtse partij FPE. Norbert Hover kreeg volgens de voorlopige resultaten verrassend 36% van de stemmen. Zijn belangrijkste concurrenten, twee onafhankelijke kandidaten, bleven steken op zo'n 20%. Het is nog niet duidelijk wie van hen het in de tweede ronde tegen de FPE-kandidaat mag opnemen. Het Oostenrijkse presidentschap is vooral een ceremoniële functie. Met 8,8 graden in de beeld was het vandaag een bijzonder koude dag, maar er is geen record gebroken. Sinds 1989 is het eind april niet zo koud geweest. Het record staat nog altijd op 4,1 graden. Dat was in 1919. Aangezien het de komende dagen koud blijft, gaan de laatste 10 dagen van deze maand waarschijnlijk de boeken in als de koudste sinds 1991. Op de A59 bij Waalwijk zijn twee mensen gewond geraakt toen ze wilden helpen bij ongelukken als gevolg van gladheid. Tijdens een hagelbui waren twee auto's in een slip geraakt. Ze kwamen tegen de vangrail en achterstevoren op de vluchtstrook tot stilstand. Een man die wilde uitstappen om te helpen werd geschept door een auto. Een andere man raakte gewond aan zijn rug toen die via de vangrail naar het slachtoffer wilde lopen.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 world from above as it turns to the rhythm of love we may only have tonight but till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 6.9 ZFM Ligt wakker in mijn bed, M'n hoofd vol met gedachten. De tijd die ik kan door Slapeloze nachten in de zon, ben ik kans door.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 Zapeloos yeah. en ik yeah. And I wil back to the future. De de plek van mijn voeten. Ik krijg straks de stad, licht, sturken. Blikken voor ijzer in de stad, vol mijn schurken. Zo'n in mijn eentje, mijn visie is zuiver. Zweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten op een masterplan. De kans met de daad, voor dat geeft dan geef hoe ver ik ben. Ogen volgen mij net alsof ik in een film zit. Vingers de keel.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 Slapeloze nachten, slapeloze nachten. Lig alleen in bed, denk alleen om morgen. Mijn gedachten maken gek. Mijn hoofd zit in de toekomst, mijn lichaam in het duurt. Staan het naar de hemels, blijven verdromen in de buurt. De zon breekt door, sterren aan de lucht, dat is ons decor. Penny vermogen doet me nog steeds voort, of ik een er wat ik er benoemd.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 I'm not